Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Longartsen zijn blij met de coronapil. Want de pil die Pfizer op de markt gaat brengen, zou de kans op een ziekenhuisopname... bij kwetsbare coronapatiënten met bijna 90% verlagen. De pil moet worden voorgeschreven door de huisarts, zegt verslaggever Gerrie Eikhoff. Nou, Dan moet je twee keer per dag drie pillen slikken en dat vijf dagen lang. Een kuur is dus in totaal 30 pillen. En het is van groot belang dat je er op tijd bij bent. want als je een week blijft rondlopen met milde klachten en je begint er dan pas aan... dan heeft het waarschijnlijk weinig zin meer. De pil moet nog worden beoordeeld door de Europese medicijnagentschap. Dus het zal zeker 1 tot twee maanden duren voordat hij op de markt is. De verkoop van mondkapjes is enorm gestegen. Natuurlijk vanwege het feit dat je hem vanaf morgen weer op meer plekken op moet. Dragisterijen in Nederland zeggen tegen het AD dat mensen ook volop neussprays... zakdoekjes, hoessiroop en paracetamol inslaan... Dit jaar is de verkoudheidsgolf er een stuk eerder, zeggen de drogisten. Volgens jongeren is de klimaatop in Glasgow een mislukking en daarom gingen ze de straat op en eisten ze dat wereldleiders klimaatverandering serieuzer nemen. Activist Greta Thunberg spreekt de jongeren toe. De COP is veranderd in een PR-evenement, een twee weken lang van business as usual en bla bla bla. Morgen worden er bij een klimaatmars in Glasgow 50.000 mensen verwacht. De gemeente Zwolle is natem over een horeca-eigenaar die wel heel creatief met de corona-check omgaat. De ondernemer bouwde in zijn restaurant een zelfscanner. Leek hem wel handig. Aangezien we personeelstekort hebben, had, had ik niet de mogelijkheid om iedereen te controleren. Dat heb ik opgelost door een uh, soort van zelfscan te maken van een oude telefoon. Dat mensen zelf de QR-code kunnen scannen. Ja, goed idee. Maar het identiteitsbewijs wordt met de zelfscanner niet gecontroleerd. En dat is nou net het belangrijkste, zegt de gemeente. Maar ook daar heeft de horecabaas over nagedacht. Mochten er toch nog mensen doorlopen, dan scan ik ze met mijn eigen telefoon of met een handheld. De gemeente Zwolle is nog niet overtuigd. Komende week gaan ze een oplossing zoeken. Dan nog het weer. Eerst droog, later wat buien. Morgen een graad of 11. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWB. Op de A9 van Amstelveen naar Den Helder staat bij Hello 3 km file en de vertraging is daar 10 minuten. Op de A10 de Ring van Amsterdam bij de Koentunnel een kwartier oponthoudt. Op de N203 Amsterdam Alkmaar bij Alkmaar ruim 10 minuten vertraging. En op de N247 Amsterdam Horen bij Broek in Waterland is de vertraging 10 minuten.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 BOOM! I'm coming home, baby, now. I'm sorry now I ever went away. I'm coming home, baby, now. I'm coming home now, right away. I'm coming home, baby, now. I'm sorry now I ever went away. I'm coming home. I'm coming home. I'm coming home. I'm coming home. I'm coming home.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 Yeah.